Dit is het lokale Omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Breda vrijspraak gevraagd voor een 32-jarige man die ervan werd verdacht dat hij een illegale grootshop in Goorlen heeft. Hoewel er in het pand aan de hemeltjes allerlei benodigdheden werden aangetroffen voor de henneptilt, is de voorzitter OM geen bewijs dat deze spullen bedoeld waren voor de verkoop. De politie heeft op 2 maart 2015 ingevallen in het bedrijfspand. En vond onder meer voedingsstoffen, folie, filters en lampen. Een dag eerder was in Nederland de opiumwet veranderd. Vanaf die dag stelde justitie alle voorbereidingshandelingen van de Hennep Tilt voortaan strafbaar. De verdachte heeft gezegd dat hij gestopt was met zijn grootshop... en alle spullen nog aan het inventariseren was om ze terug te brengen naar de leveranciers. Ook de website was al offline. Steeds meer ondernemers zoeken de verbintenis met maatschappelijke onderwerpen. Onder andere vluchtelingen. Het Jeans Center in Goorles samelt namelijk spijkerbroeken in. Ja, die, gaan inderdaad, uh, die worden ingezameld voor het leger des huis. Daar worden ze iedere week naartoe opgestuurd. En die zorgen dat ze uh, bij de vluchtelingen terechtkomen die in, uh, in Nederland verblijven. Uh, zodat hun toch ook een beetje hè, de leukere kleding kunnen hebben in de plaats van alleen maar de... De oude spullen die tot nu toe voornamelijk bij het Leger de Cels hingen. Meer informatie over de kledinginzameling bij het Leger de Cels of bij het Jeans Center in Goorlen. Tot besluit het weerbericht. Temperaturen vandaag gemeten 24 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Zondag gaat de temperatuur iets omlaag naar 19 graden. Vanavond koelt het bijna niet af. 16 graden. De wind komt uit zuidwest en is kracht 3. De luchtvochtigheid is wel hoog, 40%. Nog even een feitje, de hoogste temperatuur werd gemeten in 1995, toen was het op deze dag 33 graden. En de laagste temperatuur meten we in 2012, toen was het 9 graden. Tot zover het lokale Omroep Gronen nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoren.nl